Vijf uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De VS dreigt Ecuador met een handelstop... als het land de ex cia er Edward Snowden asiel verleent. De voorzitter van de Amerikaanse Senaatcommissie voor Buitenlandse Zaken... wijst erop dat twee handelsovereenkomsten tussen de VS en Ecuador... volgende maand aflopen... en dat die zeker niet worden verlengd als Snowden welkom is in Ecuador. Venezuela sluit intussen het verlenen van asiel aan Snowden niet uit... zei president Maduro. Snowden zit nog altijd in de transitruimte van een vliegveld in Moskou. De VS wil hem berechten voor het openbaar maken van regeringsdocumenten. De Europese ministers van Financiën zijn het vannacht eens geworden over regels voor het redden of laten omvallen van banken. De kosten worden gedragen door aandeelhouders en obligatiehouders. Belastingbetalers worden er buiten gehouden. In een later stadium moet een bank een beroep doen op een fonds dat de Europese banken zelf financieren. Spaarders met de goede tot 100.000 euro worden niet aangeslagen. Het kabinet kan voorlopig doorgaan met het pensioenplan. Tijdens een debat in de Tweede Kamer gaven de VVD en de PvdA hun steun aan het voorstel. De oppositie is tegen het plan om de pensioenopbouw te verlagen. Of de plannen ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kunnen rekenen is nog de vraag. De coalitie heeft daar geen meerderheid en bij veel partijen is er grote kritiek op het pensioenplan.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 Naast de investeringen wil Obama ook ontwikkelingsvraagstukken bespreken. Het weer, het regent af en toe, het is rond de 10 graden. In de ochtend later eerst zon en van tijd tot tijd regen. Het wordt 15 graden bij een stevige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. it's a summer's day somewhere in july i had a swim today and i've been wondering why when i fell cool Begin van het laatste uur. De nacht ging het anders bij de vader op radio. Een Nederlandse zangeres die je hoorde, namelijk Anne Loes Verveld. Dat zeg je niet zoveel misschien, maar de naam Sarah Fairfield misschien wat meer. De plaat maakte ze drie jaar geleden. Sarah Fairfield, je hoorde haar met A Summers Day. Hier bij de nacht ging het anders. Goedemorgen. Dit wordt dus de nacht ging het anders. Het laatste uur met hierin aandacht voor drie chansons op een rijtje. Zo halverwege dit uur. Verder bekijk ik ook nog even de verjaardagskalender. En? Het is zomer. Kijk we ook even naar een paar festivals... die er op dit moment in de binnenlux zijn. Ik had het in het vorige uur al over dat uh, Wereldmuziekfestival... dat plaatsvindt in Bree, vlak onder de rook van Weert... maar dan op Belgisch grondgebied in uh, eigen land. Dat is ook eigenlijk vlak bij Weert, als je het een beetje heemelsbreed uitmeet... Uh, redelijk dichtbij. In Tilburg heb je het Mondial Festival dit weekend... met ook een keur aan leuke, interessante en boeiende artiesten. Hangai, dat is bijvoorbeeld zo'n band. Ze komen uit uh, China en zij hebben expertise in het maken van uh, Chinese muziek, Mongoolse muziek... en dat dan weer gemixt met, uh, met rock en beats. Luister maar bijvoorbeeld dus naar dat wat in de vertaling heet het drinklied. Hangai, de groep die afkomstig is uit China. De band bestaat uit leden die afkomstig zijn... zowel uit China als uit Mongolië. En ze zullen dus optreden aanstaande zaterdag. Een optreden doen op festival Mundial dat plaatsvindt in Tilburg. Het drinklied, dat is dan de vertaling van datgene wat zij net hebben gezongen. Hangai dus, de naam van de band. Tim Knol, jawel, Tim Knol. Die hoor je hier met een liedje dat al uh, bijna 100 jaar oud is...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 Het liedje is al bijna 100 jaar oud. In 1917 toen werd het gecomponeerd door Dirk Witte. Die heeft het destijds ook op de plaats gezet. De Schellakplaat moet dat ongetwijfeld geweest zijn. En nu is het weer opgepikt door Tim Knol, of liever gezegd door uh, een bank. Een heel belangrijke Nederlandse bank, die het dan weer gebruikt heeft voor een. TV-commercial en de nieuwe versie die is dan ingezongen door Tim Knol. Tim Knol, die trouwens uh, aanstaande zaterdag tussen twaalf en twee... uitgebreid te horen, is bij Zomerspijkers zijn muzikale voorkeur. Die zal hij dan laten horen. En daarbij wordt hij uh, geïnterviewd door Dolph Jansen tussen twaalf en twee... Radio 2, dus uh, Zomerspijkers, Tim Knol in de hoofdrol. Even weer naar de muziekfestivals... Zondag is er dan parkpop. Sinead O'Connor is een van de headliners. En een andere belangrijke artiest is Bob Geldof. Bob Geldof, ooit zanger van de Boomtown Reds. I Don't Like Mondays. Een van de grote hits voor die band.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 So clean, and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to I'm Dus met I Don't Like Mondays. Dit weekend, dus een van de grootste muziekfestivals, popfestivals in de wereld, zo niet het grootste: het Glastonbury Festival in Engeland, waarvan uitgebreid verslag wordt gedaan op BBC TV. En als je kijkt naar uh, de affiche... dan zie je daar een, uh, ja, een behoorlijk gevarieerde lijst aan namen. Het gaat werkelijk waar alle kanten op. Maar van al die genres is het dan allemaal wel van een hoog niveau. Het meest verrassende vond ik uh, van de namen die voorkomen op Glastonbury... namelijk die van Sergio Mendes. En daarvan hoorde je dan het nummer B Rimbo. Con so la ciao. Als ik dat allemaal goed uitspreek van in Portugees, is dat is eigenlijk een rot het uit te spreken. Ik ben wel in Brazilië geweest, weer een tijdje geleden. En daar, daar moet je aardig wat moeite voor doen om die woorden goed uit je Nederlandse strot te krijgen. Maar goed, je hoorde in ieder geval in goed Portugees of Braziliaans Portugees gezongen, het gezelschap van Sergio Mendes. Dadelijk muziek in de Franse taal. Eerst nog even iets in de Nederlandse taal. En dan grijp ik weer terug. Op het Speakers met Koppenarchief van het afgelopen seizoen. 20 april, toen was hij daar. En op dit moment toert hij met het gezelschap de parade door Nederland. Freek de Jonge maakt een nieuw album. onder de titel Zonde. En daarvan hoor je nu de titeltrek live: Bij het licht van de lantaarn, rook van een sigaret. Een meisje van plezier, verzet haar been.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 But life's great Paradijs was het pais en vreemd, een kleinigheidje dat van God niet mocht. in So dus klonk, en dat is alweer een tijdje geleden. Want wat je net van hem hoorde, dat zong hij in Spekers met Koppen. En dat gebeurde op 20 april, jongsleden. Vreek, die kan je dan tegenwoordig, of althans deze week tegenkomen... in Rotterdam als onderdeel van het rondstrekkend cirkels de parade. Frik de jongen dus, zonder de titel van zijn meest recente album... die live deed in Spijkers met Koppen. Drie chansons op een rijtje. Zijn naam was in deze uitzending van de nacht... anders al eerder gevallen, Michel Legrand. Maar wist je dat hij de componist was van The Windmills of Your Mind? Je eigenlijk de originele uitvoering in het Frans. Dan is er ook nog Yves Montand. Dat heeft dan weer te maken met de Tour de France... die overmorgen van start gaat... En een onbekende, maar wel een nieuweling. Moran is de naam van de artiest Tout va bien dans le monde. Hier zijn ze alle drie. Le lot de pluie Mais du soleil aussi Tout l'avance en volant fusée En nucléaire en machine de guerre Et tous les chants se doivent te garder le moral Ta nuit à la belle étoile ah, Computer, téléphone sans vie C'est compliqué de la vie facile On arrête pas le progrès Soi parfait mais on virtuel où dois nous ravager où Vous roulez dans vos bras Et connez tous cour le mimisson Imaginez la tête de votre homme On est plus tout à fait pareil Que dans le plus simple appareil On arrête pas le progrès Faut que tout soit parfait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 De sauterelles de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette.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 Ja, en heel bekend is natuurlijk die versie van José Feliciano... The Windmills of Your Mind, maar dit was dan het uh, origineel. Het origineel dat uh, gezongen werd door de man die het ook heeft gecomponeerd... Michel Legrand. En in het Frans wordt het dan Les Moulets de Mon Coeur... Daar voorafgaand hoorde je een hele bekende onderhandel, want het is regelmatig als tuentje gebruikt in de Tour de France periode. Die hoorde namelijk Yves Montand à bicyclette. En daar is ook een actuele versie van Geindelop van de komende weken ook. Nog eens een keer horen hier bij de nacht klinkt anders. En vooraf ging een behoorlijk actuele... Tour va bien dans le monde. Zangeres Moran was daarin te beluisteren. Het waren weer drie chansons op een rijtje. Heb je ook een leuke suggestie voor een liedje in de Franse taal? Waarvan je denkt van nou, het is ook eens leuk om te keer te horen op de radio op de vroege donderdagochtend. Je kan het mailen naar de nacht ging anders het vara.nl. De nacht ging anders De kalender. Die we eens dus even gaan bekijken. Allereerst even staan we stil bij een sterfdag. Want het is vandaag 11 jaar geleden dat John en Whistle overleed. John en Whistle, de bassist van de Hoe. Maar bij leven en welzijn is hij nog steeds. 56 jaar wordt hij vandaag het boegbeeld de frontman van Rouwenherzen. Jack Poels. Het was zondag in het zuiden, niks aan de hand. En water gebeurde, het je pas in de krant. En de zon op de route, ribales na woede. Ik denk, ik blik binnen verhalen voor zingen vandaag. Ik huurde de mensen op stroom, en gebroken. En hiel in de verte een denmo op muziek goed qua. En de klok dikte door, sloeg goed. Ik wil wat beginnen, ik moet wat verzinnen vandaag. En ik liep wat verdwaalde manier. Wil ik koffie of bier, bananen of een. Of pak ik het allebei Of hier is nog wat sparen, honger bewaren Hier is maar wat water, de rest dat ik het later vandaag Zuiden, zoals zondag gegooid, te muien, te kieken, te muien, daar op de stoom. En de regen die woonde, gevecht met de zon, de regen die kwam en schreef zijn verhaal op de naald. ik zag Geven we die tijden op welke ze. Engelen zongen met gelukkige longen, de diepe loom waren in de zing op het baren. met Rowan Heerzen en Jack Poels in de hoofdrol De frontman van de Noord-Limburgse Hij wordt vandaag 56 jaar Rowan Heerzen dus. En je hoorde zondag in het zuiden. Over een ruime kwartier hier op deze zender weer aandacht voor het Radio 1 Journaal. Tot half tien straks. Um, en er komt weer een keur aan onderwerpen voorbij. In ieder geval aandacht voor het pensioenplan. Zoals dat is aangenomen door de Tweede Kamer. Met name door VVD en Partij van de Arbeid. Het pensioenplan zoals het kabinet dat in het sociaal akkoord is overeengekomen. Daar aandacht voor. Verder voor Obama en Afrika. En in de Verenigde Staten. Hoe zit het dan met de homorechten? Er zijn een paar onderwerpen die straks voorbij zullen komen... tussen zes en half tien in het Radio 1-journaal. Gepresenteerd door Marcel Oosten en Lara Renze. Ja. Terug naar de verjaardagskalender We slaan even een dag over... en kijken naar de dag van morgen. Want morgen dan is het precies 96 jaar geleden... dat Wim Zonneveld werd geboren...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 Onbeschadigd, onveranderd, als een prehistorisch ding Liefeling, lieveling, lieveling Maar dan zijn er van die nachten Dat die bittere gedachten Al die weerzin dat verwijt Mij zo vreselijk berouwen En dan ben ik niet te houden Want dan breekt mijn hart van spijt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 Ze hoorde dan Wim Zonneveld met lieveling. Op tekst van Friso Wiggensmaan op namert 1971. En morgen zou het dus precies 96 jaar geleden zijn dat hij werd geboren. Wim Zonneveld dus. Even terug naar de festivalkalender. Want dit weekend heb je ook een heel belangrijk festival in Zeeland. Concert at the sea wordt gehouden bij de Brouwersdam in Zeeland. Met de, op de affiche de namen van Will and the People. Die waren trouwens ook op Pinkpop. Miss Mantriel zal er zijn. Uh, Kensington, Sabrina Sterke. Uh, the New Shining. Uh, niet uit het raam. Guus Meewis. <laughs> Kane. Bluff natuurlijk. And Oak James Morrison. One, two, three. Shaggers on my feet, 'cause they're the only thing that bring me feel free. That's why.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 Morrison, zoals hij te horen was en zoals hij optrad alweer een tijdje geleden. 14 oktober 2011 in het ochtendprogramma drie 3FM collega Giel James Morrison met Slave to the Music en hij is dus dit weekend te zien, te bewonderen en te beluisteren bij Concert at the Sea, Concert at the Sea, het muziekfestival dat gehouden wordt bij de Brouwersdam in Zeeland. Lou Reed.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 Dus, en die is in de nacht van uh, zaterdag op zondag uitgebreid te zien op de televisie. Want de televisie die herhaalt namelijk uh, een aflevering van de serie Classic Albums. Met daarin Lou Reed Centraal en de maker van zijn LP Transformer. Om half één zal dat worden uitgezonden op Nederland. drie in de nacht van zaterdag op zondag. Dit was de nacht, ging het anders. De vader op Radio 1. Mijn naam is Gulk Hoenen. Dus ik zou zeggen maak er een uh, mooie donderdag van. En volgende week dus spreken wij we elkaar weer. Zodat ik de dus slager en Marcel Oost met het Radio 1 Chanaal. En wat mij betreft de groeten. Hoi!